Al net schut met het NOS-journaal. De huishoudelijke winkelketen Blokker heeft een geldschieter gevonden. Het bedrijf lijkt daardoor uit de financiële problemen. De Amerikaanse investeerder Gordon Brothers geeft een lening voor drie jaar. Blokker heeft zo'n 400 winkels en ruim 4000 werknemers. Het bedrijf leidt sinds 2014 verlies. Vorig jaar 2 miljoen euro.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 De brand bij een distributiecentrum in Os is onder controle. Sinds gisterochtend staat het gebouw in brand. Het vuur is moeilijk te blussen omdat de brandhaard op een lastige plek zit. De brandweer laat het pand volledig uitbranden. De Nederlandse Golfbond heeft 20 jaar lang gesjoemeld met inschrijfgeld. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money liet de directeur van de NGF... Deelnemers aan wedstrijden contant betalen. Een deel van dat bedrag ging naar de bond en een deel hield hij zelf. Directeur Jeroen Stevens stapte eind vorig jaar op. Volgens Follow de Money nadat zijn praktijken aan het licht waren gekomen. De bond zou het verhaal willen verzwijgen. Maar de huisaccount stapte naar een meldpunt van de overheid. De golfbond ontkent de beschuldigingen. Het weer blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 17. De bewolking neemt vanmiddag wel steeds meer toe en vanavond gaat het hier en daar regenen. Morgen begint nat, maar later wordt het droog en zonnig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uit de jaren 80, Pepsi en Shirley, hoor je met Hardijk. Het is uh, even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn weer studio tolweg 10A. En uh, ja, heb ik in één keer uh, versterking gekregen van uh, twee mensen tegenover mij. Goedemiddag, uh, Thomas is nog bezig met de knoppen. Hallo Dolly. Ja, hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag ja, ik ben er. Thomas? Ja, ik hoorde ons niet. Thomas is er ook. Hallo. Hallo. <laughs> ja.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 Nou, ik hoop dat de meeste mensen zich uh, daarin gaan houden. Ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen uh, vanavond. Ja. Na alle verhalen gaat, dat, wat je hoort. Uh, nou, hier in Zandvoort gaat het vast en zeker gewoon rustig ja, verlopen. Net als gisteren de herdenking bij het Joods monument is ook allemaal plechtig gegaan en rustig verlopen. Geen gekke incidenten geweest gelukkig. Dus,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 Ja, zou zomaar ja. kunnen. Mm. Nou ja, laten we hopen dat het vanavond goed verloopt daar in Amsterdam. En dat, ja. dat we de mooie twee minuten stilte... even in herdenking voor alles wat er gebeurd is... kunnen doen met z'n allen, toch? Zo is het. Zeker. Ja. Nou, wij gaan een gezellige uitzending van maken, hoor. Vanmiddag Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf uur. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Dus... Uh, we gaan er tegenaan met de uh, Eurythmics en Sweet Dreams. Are made of this de zaterdagmiddag bij CFM, een hele goede middag hier is Dua Lipa. In glasses off. That shit might have worked Was a time when I just threw a match and let it burn Now I'm grown, I know what I deserve But I still like that so with the lessons I already learned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 Ja, goeiemiddag, Thomas. Nou ja, met mij, met mij spreek je nu. Ik ben Rob. We zijn even met z'n drieën hier. Dus, oh, uh... oh jee, sorry. <laughs> nee, ik geeft helemaal niks. <laughs> en, ik... uh, en Dolly zit er ook. Uh, nou ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, wat ik vorig, ben er vorig... bij. Ja, vorige week heb je een optreden gegeven... tijdens ja. uh, Koningsdag. Ja. En eigenlijk aan aanleiding daarvan uh, bellen we je. Uh. Maar we willen wel even weten van... hoe is het nou met uh, Adam Spoor? Met Adam Spoor gaat alles door...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 Dat is hartstikke mooi. Je had zelfs een uh, QR-code erop zitten, hè, zag ik. Want ik ben heel ja, dicht ja. bij die emmer geweest en uh, ik heb er ook wat in gegooid. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat, uh, ik uh, ik krijg dat van, uh, van de muziek kreeg Ik dat toegestuurd. Leuk. Dus ik kon ook rustige tikkie sturen. En zijn er veel mensen geweest, naar je weet, die daar gebruik van gemaakt hebben? Nou, die tikkies. De, de, de, de tikkies zijn nou, daar niet zo erg veel. Maar bij elkaar heb ik meer dan 500 euro opgehaald. Goeiedag, dag. geweldig. Ach, had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, nee dat is er toch maar een ik, immens ik, bedrag ik, voor. Ik trok, emmer, ik trok die emmer naar boven. Kijk eens wat een kromme rug. Zo. Oh. <laughs> ik zie het ook meteen voor me. Of dat het touwtje breekt, uh, Adam. Oh God, oh God. Hoe lang heb je staan spelen, Adam? Nou, een uur of twee. En, en dan al vijfhonderd euro opgehaald. Ja, ja precies, ja. ja, ja. Goeie merakels, nou. Ik vind het fantastisch. Wat, heb je het geld inmiddels uh, overgemaakt naar, uh, ja, naar Muziekit? Voordat ik het zelf oppak natuurlijk. Nee, grapje. Maar, <laughs> <laughs> nee, dat, dat, uh, het staat al op de rekening. En wat vonden ze ervan? Ja, is prachtig. Ja? Ik heb een uh, mooi bedankbrief gekregen. Ja.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 Dat je dan met jouw muziek uh, dat bent dat gaan doen. Ik, ik vind het fantastisch dat je dat gedaan hebt. Ja, ja, het dit, dit, dit is. Uh, ik, uh, ja, ja, dit is, uh, ik, ik hoop dat er meer uh, muzikanten het ooit gaan doen. Nou, kijk, als ik ergens optreed of zo, kan ik ook nog tot op vestigen. Ja, dus, ja. Goed, dat, ja. Dat, dat, dat is niet zo. Hè. En volgend ik jaar weer, of ne, ga je dan voor een ander doel spelen?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 En? En, dan kom je er vanzelf. Oké, oh, okay. en dan vind je daar vanzelf de weg wel de om website. te doneren. De website met alles erop en eraan. Hartstikke goed. Mooi, meer dan nou. 500 euro met Koningsdag. We zijn trots ja, op je. Ja, zeker. We zijn zeker trots op je, Adam. Ik en heb nou, nou, tijd en... dat zo'n positief trots op hij was, en nou, ja, ik was gisteren even bij een collega, bij Charlotte Duyck. Oh!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 Leuke concepten kan je organiseren. Of maar waar zou het dan moeten komen, Adam? Nou, op Gas is Blijn, op die, op die, op die betonnen. Uh, ja, dat, uh, bij de zon. fontein. Huh? Bij de bij fonteinen. De fontein. Ja. Die fontein eraf. De, de, de, de, de, ja. Wie dat gedaan heeft daar, dat die, die, die moet nog uh, eigenlijk. Uh,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 Ja, ik ga morgen, spelen ik op het strand. Oh, op het niet, strand in, in uh, Nee, hè? in Katwijk, hè? Uh, maar, maar, niet, maar niet in Zaltvoort. Nee. <laughs> nee. In Katwijk, bij Key uh, ja, ja, ja. West. Nee, je, ja, ja, precies. Maar speel je dan ja, solo of solo. ga je met een, met een groepje mensen spelen? Nee, nee, solo's. solo. Solo. Leuk. Net, net als op een bokkel. Ja, ja ja, oh, ja, ja. Ja, hartstikke ja. leuk. Nou, neem jij maar mee, zou ik zeggen. Ja, sowieso. Ja, toch? Het <laughs> begint om drie uur s middags voor de mensen die even richting Katwijk gaan. Gewoon uh, bij Kiewes naar binnen om drie uur uh, Adam Spoor die daar uh, optreedt. Ja. Leuk, nou goed gesproken te hebben Adam. Ja, ja. En uh, we houden uiteraard uh, contact uh, met je mochten er weer wat te melden zijn. Je weet ons te vinden, hè? Ja, <laughs>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 <laughs> Altijd gezellig. Daar gaan we. Hoi hoi. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage.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 You can't have one without the other. Ja, de muziek van uh, Daisy Frank uh, ook vaak gedaan uh, door Adam Spoor. Vandaar dat we deze even voor hem uh, De uh, Love and marriage. Het nee, op het klokje voor mij is het uh, half drie, uh, Thomas. Ja, bij mij ook. Ook op jouw klok. Precies ook gewoon. Nee, ja, precies. Hè. Zo. Gaan we het weer doen uh, voor uh, de komende dagen. Ik ben heel benieuwd. Nou, de komende vier dagen is het nog... Uh,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 Ik, ik, ja, ik ook niet. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen 11 mei. Ja, jullie zijn allebei wel een beetje fan hè, van Joost. Ja, ja. Joost uh, ja. zou het wel denken. Ja, ja Joost ja, mag ja, ja. het weten, ja, toch? Ja. Joost mag het weten. Zeker. Ja, geweldig ja, nee, Hij is in ieder geval met uh, diverse kostuums uh, die kant op gaan <laughs> Ja, Allemaal met die brede ja. schouders. hè, uh, Die puntschouders, zeg maar. Ja, hoe ze daar nou opgekomen zijn. Ja, is, is het wat je voor jou, pakken, Thomas? Je... Zo'n pakje. Nou. Ben benieuwd wat je baas ervan vindt. Als je op het werk schijnlijk zou pakken. Ik krijgt er een punt over Ja, dat denk ik ook. ja. Weet je, we gaan hem gewoon draaien, Joost Klein. Kopje aan, hè? europa Doe maar even lekker mee. Net zoals in de hardcore tijd Jaren negentig. Hardcore. Lekker, hoor. Trainingsbroekie Ossie. Kom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa.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 Door de doutra Europa, pa, Europa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 En uh, ja, die dienst, uh, daar was ook uh, bij aanwezig uh, Carina Veren. Zal meteen in het volgende uur uh, daar een uitgebreide reportage over? Maar eerst een ander onderwerp waar uh, Carina ook bij was, want uh, morgen is bevrijdingsdag. En uh, ja, dan had je ook de, de lege jeeps, die een uh, rol gespeeld hebben in het leger natuurlijk. En, uh,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 Maar, um, nou, goedemorgen Fokko. Ja, goedemorgen, hallo. Wat fijn dat ik even bij jouw uh, prachtige, prachtige Jeep mag staan. Ja, een echte jeem. Willys, ja. toch? Ja, een Willys, Willys Nakoff M38A1. Kijk. Dat is de volledige naam. En hij uh, werd geproduceerd uh, door Willys. En hij is dus door verschillende landen uh, ingevoerd in, in, in het leger. Uh, Amerika rees, reed er mee, uh, Duitsland, uh, Nederland, Noorwegen geloof ik ook. Uh, die kant, dan nog veel meer. Het is uh, eigenlijk een onverslaatbaar ding. En het is, hij komt voort uit de oorlogsjeep. En de oorlogsjeep, nou, die kent iedereen van films. En dat was een jeep, uh, ook drie cilindertjes.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 Walkie -talkies. Walkie talkies. Ik zie ja. uh, handschoenen. De telefoon en de hele boel zit erop. En hier zo, hierboven, dat, dat, wat is dat? Een, wat zit daarin verdeeld? Nou, dat, dat is eigenlijk, ja, dat, dat hadden ze, het, een punt 50 erop of een punt 30 machinegeweer. O, maar dat ja. kan natuurlijk niet, dat, nee. dat, dat, dat is niet geoorloofd van de wet.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 Origineel 80 km per uur. Ja, dat, dat lukt ook wel. Oh, okay. Maar je hebt geen stuurbekrachtiging. Heb, je hebt geen rembekrachtiging. Okay. Dus het is echt Dus als je fout maakt, dend die gewoon door. Oh, dus ja. dat kan niet. Dus je moet je kop erbij houden. Juist. En als je bocht inzet, in, inzet en het kindje zit naast en die houdt zich niet vast, glijdt hij er zo uit. Oh, ja. Dus uh, dat is... De, de, Want dan kan je niet een deurtje. Een ja, juist. Nee, ik selecteer het oh, van het ja. grootste gevoer. Klaar. Juist, ja.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 Wat een leuke oud -sleutel. sleutel. Dat is een massa. Een massa sleutel. Een massa. Oké. Okay. En dat doet handgas uit. Ja. Shoka. Handgas zit Contact. er al bij. Oh, dat is wel wat anders dan nu. Nee. Sorry jongens, het is heel heel hard. Gewel ja. Geweldig geluid.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 Ja, hij is een, is een meester manoeuvreerder met deze auto. ga ja, ook mee. Nou, echt ja. hoor. Woe. Zo hé. Heb je ook een leuke radiootje hier aan boord? Voor muziek? Ja, dat is zo. Ja, kan dat? Ja, dat is makkelijk. Weet ja, je dat, nee, dat ja. oh. <lacht> oh. Nou, we hoeven alvast even voor morgen.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 Maar uh, nou, ik geloof dat uh, morgen heel veel mensen blij kunnen wel. maken. Ik hoop het wel. En als je het weer wil beleven, ja, dan ben je van harte welkom. Dan je ook andere jeeps proberen. De jeep staan er ook tussen van uh, ja. vrienden van mij. Dus uh, ja, je bent uh, van harte uitgenodigd. Zo, Iedereen, uh, geweldig. Ja, je hoort het. Uh, Carina heeft er uh, gisteren al in uh, kunnen, kunnen zitten in de jeep.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 It's in the home.